In de verlicht. Booth your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hulke. Mix Marathon. Jolke Boersma. Dat moet toch lekker zijn. Dat je muziek aan het produceren bent. Met daarbij een... Klein limo Zou zomaar de situatie kunnen zijn bij deze man. Geboren in Florence, Italië. Dan woont hij nog steeds, maar gaat de hele wereld rond met zijn funky house beats. Al 30 jaar in het vak en nu te horen in de Slamix Marathon. Frederico Scavo. Hij start met Arma van Helden. Dit is you. Milo's and Satisfaction. Gedraaid door Federico Scavo. Dit is de Slam marathon Jeroen is erbij. Hey, goedemorgen, Hielke, We zijn er weer bij. Ik ben thuis mijn airco aan het installeren. Keep up the good work. En jij bent lekker voorbereid voor de zomer. Verstandig dat je dat nu al doet. In de zomer zijn de airco's natuurlijk niet aan te slepen. Die berichten heb je ieder jaar weer. Hè? De airco's zijn weer uitverkocht. Ze moeten weer van ver komen. Jeroen, ik weet ook zeker, jij bent zo iemand die s'avonds al je ontbijt voor morgen klaarmaakt. zodat je dan iets langer kan slapen. Maart, Roerse staart, zeg ze altijd. En uh, Roerse staart in een plas met water. Want het is het ongelooflijk uh, regenachtig op deze vrijdagochtend. Maar hou vast, de lente komt uh, volgende week gewoon weer terug. Ik zie weer temperaturen van 16, 17 graden staan. Zon, dus uh, dat komt allemaal goed. En voor nu doen we het gewoon even met de zonnegebied van Federico Scavo. Draait nu Chris Valencia. En shake it. Dit is de pre-party van je weekend en ultieme weekend track, Night Free. We hoorde de 2025 Hugel remix hier bij Slam. En heb jij gestudeerd tussen 2015 en 2023, dan behoor je tot de pechgeneratie. Opeens was er geen basisbeurs meer. Je moest opeens duizenden euro's betalen voor je studie en goed nieuws vandaag. Ja, jij gaat, mocht je toch die uh, generatie horen, een lekker weekend tegemoet. Het geld vliegt je opeens weer om de oren. Nou, er is een besluit uh, genomen. Ik uh, vertel je zometeen wat er besluit is. Hier zometeen in de SlamX Marathon. En dit zijn de beats van Federico Scavo bij Slam. Ah. Druiderige vrijdagochtend, we hebben grof geschut ingezet, ingevlogen vanuit Florence, Italië. Federico Cavo in de mix. Als jij gestudeerd hebt uh, tussen 2015 en 2023, dan behoor je tot de Pechgeneratie. In die jaren was er geen basisbeurs meer. Er werd toen gezegd, ja, dat geld gebruiken we dan om het uh, onderwijs te verbeteren. Maar ja, als je toen gestudeerd hebt, dan heb je daar eigenlijk niet uh, de vruchten van geplukt. Later is de basisbeurs ook weer teruggekomen. Dus uh, volledig uh, tussen wal en schip gevallen. Maar goed nieuws vandaag. Het kabinet heeft uh, besloten dat er uh, opnieuw een compensering uh, gaat, uh, gaat komen. Als je vier jaar gestudeerd hebt, krijg je zo'n 2000 euro. Dat is toch lekker? Als je langer hebt gestudeerd hebt, kan het bedrag nog oplopen. De nieuwe regeling moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer komen. Maar dat lijkt helemaal goed te komen. En in april 2027 krijg je dan die euro's op je bankrekening. Of van je schuld af afgelost. Dat is toch wel lekker. Zeker met de duur wordende festivals. Het bier wordt er niet goedkoper op. Je kan het waarschijnlijk goed gebruiken. En wat ook wel lekker is, dit is een gratis festival. Kost je helemaal niks. En we geven je de grootste DJ's ter wereld in de mix. Later nog, onder andere, Fedele Le Grand en Offenbach. En nu dus de Italiaanse beats van Federico Scavo. Je hoort hem tot 11 uur in de Slammix Marathon. Old school in the place by the moon. School in the pool, got a move, got a shake, Couldn't have boom, break, got the boom, got the race Old school in the place, bada boom, bada bing. It's the new school thing, got my crew, got my team. New school thing, got the boom, got the bass, old school in the place, the boom. to the home. school in the place got a move got a shake to the room break got the boom got the bass Old school in the place by the boom, by the thing It's a new school thing got my crew got my team i move but the gray got a move got a shake to the room break got the boom got the bass Old school in the place by the boom, by the thing It's a new Got the boom Federico Scafo in de Slam Mix Marathon Lars is erbij, wat een lekkere, chillen, vrijdag Mix Marathon weer op Slam Heerlijk het weekend inleiden op deze manier Pump up the base, and keep going Hey Hilke, wij zijn lekker zonnepanelen aan het leggen op het dak Al kunnen ze waarschijnlijk nog niet gebruikt worden vandaag Stuurt Nick in de Slam App maar het wordt een hete zomer, dat, uh, dat weet ik zeker. Uh, werk ze daar, laatste luidjes van uh, de werkweek. Je bent bij de Slam X Marathon met weer een mega line-up. We hebben alleen maar grote namen vandaag. Bekende namen, wat minder bekende namen en uh, grote talenten. Later nog, onder andere Woodcamp, zo meteen vanaf 11 uur. We hebben Rehab, Offenbach, Fede Le en ook Robin Schulz. Volledige line-up, check je op slam.nl. De Slammix Marathon met Federico Scavo. Tot 11 uur in de mix. To I want a place to stay Hey, lekker bezig weer. Topzetjes.